Pesach is natuurlijk een feest wat zich bevindt in drieën. Het begint met Pesach dan gaat het naar het feest der ongezuurde broden en dan krijgen we het feest der eerstelingen. En voor mij is het altijd, om meer tot je te kunnen nemen van dit feest, is het van belang dat de koppeling er is, het fundament er is, met dat wat zijn woord aangeeft. En dat is namelijk, zoals ook in Leviticus 23, het zijn zijn vastgestelde tijden. En wat zijn die tijden? Het is van een prachtige schoonheid. Als we lezen over het leven van Yeshua, dat Hij de eerste twee feesten en een stukje van de najaarsfeesten vervult, tot in detail. En ik wil jullie graag gewoon meenemen. Alle evangeliën vertellen natuurlijk dit verhaal. Het Johannesevangelie beslaat bijna het grootste gedeelte. ...over dit verhaal. Het gaat in, in, in stukjes... ...met allerlei tussenstukken... ...maar... het ...Johannesevangelie geeft een prachtig... ...beeld... ...net als de andere... ...van Pesach. Als we dan lezen... ...wat de bedoeling is met Pesach... ...dan draait het natuurlijk om het lam. En waarom... ...praten we over het lam? Wat is de essentie... ...van dat lam wat geslacht wordt. Schuld. onschuld Onschuld, Wordt er gezegd. Want dat lam... ...het woord zegt ook... ...dat elke familie... ...en als de families te klein waren... ...werd er een familie, twee families bij elkaar gebracht... ...dat elke familie zoekt zich een... ...lam uit. En dat lam... ...moest dan mannelijk... ...eerstejaars... Aan alle voorwaarden voldoen. En dan krijg je een ander belangrijk aspect. Wat moest het zijn? Volmaakt. Perfect. Het kon niet een hangend oortje hebben of whatever. Het moest volmaakt zijn. En wat gebeurde er? Zij namen het lammetje in het gezin en daar werd het hoeveel dagen bekeken? Vier, Vier dagen. En iedereen keek en bekeek dat lam of er iets aan zou markeren. En als je dat stuk neemt, dan zie je dat Yeshua, als hij vanuit Betanië komt, dat er een ezelsveulen, eenjarig, nooit bereden, klaarstaat en dat de, hij de beroemde intocht, Doet in Jeruzalem. En die intocht in Jeruzalem staat niet op zich. Het is niet zo dat dat nooit is gebeurd. Want elk jaar gebeurde dit. Elk jaar ging de hoge priester op de ezel naar Bethlehem om zijn lam het ...lam van Pesach op te halen. En als die dan terugkwam... ...en dat was als een soort repetitie... ...elk jaar gebeurde dat... ...dan liep heel Jeruzalem uit... ...en werd er geroepen... ...Hosanna... ...zoon van David... ...red ons. Dat gebeurde elk jaar. Alleen dit jaar... ...dit beschreven... ...gebeurt er iets anders... Want voordat de hoge priester Kaifas kon komen, kwam er iemand anders. Het lam. De koning. Welke titel draagt hij nog meer? De titel hoge priester draagt hij nog niet. Maar hij is koning. Hij is het lam. En hij is de eerstgeborene en op het aspect hoge priester kom ik nog terug. Maar hij maakt zijn intocht en daar zie je dat Yeshua draagt de verschillende titels die uiteindelijk bij elkaar komen. En als hij naar binnen komt en uiteindelijk naar de tempel gaat... Dan zien we een reiniging die plaatsvindt in de tempel. Al die aspecten, daar ga ik dan niet op in, want anders zou het te lang duren. Maar, hij doet een maaltijd, daar komen we ook nog op terug. Hij wordt gevangen genomen. En wat gebeurt er dan? Hij wordt naar diverse plekken gebracht. Waarom wordt hij daar gebracht? Om gekeurd te worden. Hij is het lam. Hij is het lam... Waar iedereen de statement maakt. Want hij gaat naar de hoge priester, naar de raad. Hij komt voor Herodes. Hij komt bij Pilatus. Hij komt dus ten aanzien van de hele wereld. En een ieder verklaart in feite. Pilatus zegt dat. Ik vind geen schuld, geen fout, niets in hem. Hij wordt door iedereen aangenomen als dat volmaakte lam. Iedereen kijkt ernaar. En het mooie is... dat op het moment dat hij voor de raad staat... en Caiaphas natuurlijk onder druk staat... want er zit iets aan te komen... dan vraagt hij natuurlijk om getuigen... en waarom dient er getuigen te zijn? Twee getuigen moeten er zijn... Want als er twee getuigen zijn volgens Torah dan staat de zaak vast. Twee ooggetuigen die hetzelfde verklaren. Ze kregen de zaak tegen hem niet rond. Dat kan ook niet, want dat lam is perfect, is volmaakt. Dus op dat moment komt alles een beetje onder druk te staan van tijd. En dan spreekt Kajafast natuurlijk de bekende woorden... Ik stel je een vraag en je zult antwoorden. Ben jij de Messias, de Zoon van de levende God? En wat zegt Jeshua dan? Gij zegt het. En wat zegt hij dan nog meer? Van nu af aan zult gij de Zoon des mensen zien... ...gezeten aan de rechterhand van de Vader... En die vast, die wordt compleet gestoord. Het schuim op zijn mond en hij heeft twee dingen. A, zegt hij, dit is het hoogste verraad wat kan geschieden. Want hij noemt zich de zoon van God. En daarvoor zal die moeten sterven. Tevens scheurt hij zijn kleren van woede. Het is een enorm Spektakel. En waarom scheurt deze beste brave Kaivas zijn kleren? Omdat dit is een kernstuk omtrent de functie die al geroepen werd, maar die daar werd bevestigd. Namelijk als Yeshua antwoordt. Van nu af aan ziet gij de zoon des mensen aan de rechterhand. Waarom zegt hij dat? Hij zegt dat niet zomaar. Want wij moeten één ding weten... en dat wordt continu ook bevestigd in het woord... dat Jezua zegt uit zichzelf niets. Maar als hij iets zegt, dan haalt hij het uit het woord. Ook op het moment dat hij de woestijn ingaat, de veertig dagen... Alle antwoorden, alles wat er gesteld wordt, komt uit het woord. En dat is van belang. En hij zegt dat, omdat, en dat was in die tijd heel normaal. In die tijd is het zo, dat als je vanuit het woord iets wil zeggen, dan gaf je de eerste lijnen aan. En dan begreep iedereen waar het over ...ging. Bij ons is dat niet altijd het geval. Maar neem één ding van me aan... ...dat deze mensen... ...en ook de raad... ...en de schriftgeleerden... ...wisten echt uit hun hoofd... ...waar het over ging. Dat zien we ook nog wel bij onze vriend Shaul. En hij haalt aan... ...het volgende. Hij zegt... ...aldus luidt het woord des heren tot mijn heren... ...zet u aan mijn rechterhand... Totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt van Sion uw machtige scepter uit. Heerst te midden van uw vijanden. Uw volk is één en al gewilligheid. Ten dagen van uw Heer Bam. In heilige feestdos reist uit de schoot van de dageraad. De dauw over uw jonge mannen voor u op. De Heere heeft gezworen. En het berouwt hem niet. Gij zijt priester voor eeuwig. Naar de wijze van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen ten dagen van zijn toren. Hij houdt gericht onder de heidenen. Hoopt lijken op. Verplettert hoofden op het weideveld. Hij dringt onderweg uit de beek. En daarom heft hij het hoofd op. De key van wat Yeshua hem mededeelde is feitelijk het volgende. Je zegt het en daarmee is jouw dag en jouw ambt voorbij. Want je kijkt naar de hoge priester, naar de orde van Mechizedek. En neem één ding van me aan dat Kajafas heel goed begreep. En die werd Woest. En hij scheurde zijn kleren. Het is verboden om je kleren te scheuren als hogepriester. Er zijn twee aspecten die wij moeten zien. En in Leviticus wordt het twee keer aangehaald. Dat voor een hogepriester twee zaken niet kunnen. Hij kan niet de tempel in met los lang hangend haar. En hij kan zijn kleren niet scheuren. Dat zijn de twee aspecten. Daarmee is die hoge priester af. Acuut. Ten dode opgeschreven. Dus wij moeten dat plaatje zien. Die het lam gods. Wat vier dagen lang getoond is. In alle aspecten. Wat voor de raad staat. En hij staat. Volgens mijn bescheiden mening. In de gehouden zaal. Daar waar recht gesproken werd. In het stuk van de tempel. En. Op dat moment dat Caiaphas dit vraagt en hij dat antwoord krijgt, scheurt Caiaphas zijn kleren. En Leviticus zegt, het kan niet. Het is out of the question. En als je leest uh, de priesterkleding, hoe die gemaakt is, is het ook prachtig dat er beschreven staat dat de eefvot, het opperkleed, was gepanzerd in de nek opdat het niet zou scheuren. En het is van een absoluut belang. Alles wat hierna komt, hangt van dit stuk af. Yeshua, die is de eerstgeborene, hij is koning en hij is hoogpriester. En hier zie je dat de ambten die in het verleden ...uit elkaar zijn gehaald... ...worden onder hem één. Hij is koning... ...hij is hoge priester... ...hij is de eerstgeborene... ...en hij is het lam, het offer. Alles in één. En dat is van belang. We moeten begrijpen dat als we het woord lezen... ...dat vanaf het begin alles... Wat één is, wordt gedeeld en uit elkaar gehaald. De mens wordt onderverdeeld in man en vrouw. Water wordt gescheiden, land wordt gescheiden. Alle aspecten. Israël, wat één is, wordt uiteindelijk gescheiden in een Noord- en een Zuidrijk. Alles wordt gescheiden tot het moment dat Yeshua komt. Want er staat, onder hem, onder het hoofd, zal alles één worden. Het is het kantelmoment in de historie. En dat moment dat hij voor Caiaphas staat, is een absoluut belangrijk moment. En voor heel veel van ons, en voor mij ook, voor heel lange tijd, was dat verhaal gewoon een verhaal. Het had geen fundament, het staat niet ergens op. En dat ligt natuurlijk in het aspect dat vanuit het christendom we naar een nieuw en een oud testament en al deze zaken zijn gegaan. Yeshua is op dat moment hoge priester en hij is aangesteld. En tot in detail, want het is van belang, ook later op het moment dat hij aan de boom hangt en uitroept... Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom zei hij dat? Hij zegt het volgende. We gaan kijken. We gaan naar de psalm. En dan gaan we naar psalm 22. En daar staat mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten... Verre zijde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht. Mijn God, ik roep desdaags en Gij antwoordt niet en des nachts en ik kom niet tot stilte. Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op de lafzangen van Israël. Op u hebben onze vaders vertrouwd, ze hebben vertrouwd en Gij deed hen ontkomen. Tot u hebben zij geroepen en zij werden gered. Op u hebben zij vertrouwd en zij niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd. Wentel het op de here. laat die hem verlossen, hem redden. Hij heeft immers welgevallen aan hem. Want wat was op dat moment, het moment dat hij dit zegt? Daar staat ook, Lucas. Dat evangelie, dat die schriftgeleerden daar stonden, hun lip uitstaken en exact dit citeren. Het was geen emotionele toestand. Hier hang ik helemaal alleen. Never. Hij citeert aan die mensen die daar staan. Want hij heeft ook gezegd, vader vergeven, ze weten niet wat ze doen. Hij hield niets tegen niemand, ook tot die mensen die daar stonden. Citeerde die met andere woorden, beste vrienden, dat jullie die daar staan, dit is waar jullie nu naar kijken. En het andere stuk is, wat staat er in diezelfde psalm? En die is onwaarschijnlijk, als je die leest, er staat. Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was. Het is gesmolten in mijn binnenste, verdroogd als een scherf is mijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte in het stof des doods legt gij mij neer. Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoenders hebben mij ontsingeld, die mijn handen en voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen, zij kijken toe, zij zien met leed vermaakt naar mij. En wat staat er dan? Zij verdelen... Mijn klederen onder elkaar. En werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heer, wees niet van verre mijn sterkte. Haast u mij ter hulp, Red van het zwaard mijn ziel. Mijn eenzame, enzovoort, enzovoort. En daar, in diezelfde psalm, ja. staat het aspect over de klederen. Want normaliter was het, en dat staat ook in het evangelie... In Lucas vermeldt dat normaliter scheuren ze het in, vieren en dan neemt iedereen het mee. Kunt u zich voorstellen dat als dat gebeurd zou zijn, wat was dan het verhaal? Dan was hij alles behalve Messia. Tot in elk detail volgen wij hier datgene wat allang beschreven staat. Op het moment... Dat Jeshua gevangen is genomen op het moment dat Yeshua uitroept. Het is volbracht. Was dat de enige keer dat dat werd gezegd? Ja, maar elke keer met Pesach. Weet je nog, de hoge priester kwam met het lam. Dan werden er natuurlijk de lammeren geslacht met Pesach. We hebben geen idee waar we dan naar keken. Maar... ...op het derde uur... ...wat werd er dan geslacht? Het lam van de hoge priester. Exact op dat tijdstip... ...werd dat lam geslacht... ...zoals elk jaar dat gebeurde. En als dat geslacht werd... ...op dat uur... ...dan stond de hoge priester... ...en sprak... ...het is volbracht! Elk jaar. Alleen op dit jaar werd op Golgotha exact hetzelfde uitgeroepen door Yeshua. Ook de hoge priesten zei elk jaar... ik dorst. En er werd hem drinken aangereikt. Het was een volledige, simultaan gebeuren. Alleen op het moment... op Golgotha voltrok het in realiteit. Na al die jaren... Duizenden jaren van wachten en van repetitie was nu het volbracht en vervuld. Daarom spreekt Yeshua natuurlijk, dit is het verbond in mijn bloed. Wat is het belangrijkste in de verzoening? Het lijden en de dood en de opstanding. Het is de opstanding. En alleen maar de opstanding. Waarom? Waarom gaat het om de opstanding? Omdat de illusie waarin wij leven... ...blijkt illusie te zijn. Omdat dat wat volkomen is... ...en volmaakt is... ...in onschuld leeft. Of niet? Toen Yeshua stierf... ...daalde hij af... Peter's brief? Waar ging hij heen? Oké. Okay. Omdat dat wat wij onder dood verstaan, is dat dood? Wat is dood? Is dat het tegenovergestelde van leven? De afwezigheid van leven is dood. Het is dus niet tegenovergestelde. Als het meisje sterft, dan komt Yeshua en wat zegt hij dan? Zij slaapt. Oké. Okay. Als David sterft, wat staat er dan? Hij gaat bij zijn voorvaderen te rusten. Wij hebben de neiging om dood en het lijden van Yeshua en die dood en die hele, om dat redelijk te benadrukken. Laat ik het zo netjes zeggen. Maar één ding ben ik van overtuigd... is dat de Vader niets heeft met dat lijden... nog met de dood. Want niemand gaat mij vertellen... dat dat van hem is. Die illusie... en ik noem het nog een keer... die illusie die wij gecreëerd hebben... is een andere dan de realiteit die van hem is. Amen. En de realiteit is dat de illusie die in ons leeft om een ander het leven te ontnemen, exact dat is, een illusie. En dat blijkt wat hier is gebeurd. Yeshua heeft aan alles voldaan heeft het evangelie nog verkondigd dat wat er staat in het dodenrijk en hij verrees op de derde dag. En als hij verrijst en hij spreekt in zijn hoogpriesterlijke kleding tot Mirjam, raak mij niet aan, omdat de hoge is in... Afzondering. En wat was het moment, wat ging de hoge priester, de zittende Caiaphas? wat ging hij doen op die ochtend? Zij gingen wat inzamelen. De de Barley. Die was al in tien schoven gebonden. En dan was het beweegoffer, klopt dat? Wat deed op datzelfde moment Yeshua. En met welke oogst stond hij voor de vader? Want er staat geschreven, en als we gaan, dat Yeshua, die wordt weggeleid om gekruisigd te worden. En waar werd hij gekruisigd? Wat is Golgotha? De schedelplaats. Waar bevindt hij zich in Jeruzalem? Buiten de stad. Waar? Waar? er is een prachtige plek die gecreëerd is en dat is ook mooi waar je de tuin van Gethsemane hebt als je de Damascus uitgaat in Arabische, die, die kent de meesten die daar geweest zijn en daar staat ook een rots waarvan ze zeggen je kan er boven niet komen want er liggen graven van Mohammedanen en en die lijkt er weer op enzovoort ik betwijfel dat dat zo is want als Yeshua wordt ...opgehangen... ...dan hangt hij waar. Wat was het vereiste van de Torah? Voor iemand die deze... ...God gelasterd had... ...het hoogste, waar werd hij dan... ...opgehangen? Recht tegenover de opening... ...van de tempel... ...voor Gods aangezicht. Aan de andere kant... ...buiten de plaats. Wat klopt? En Golgotha... Is de plek, waarom noemt men dat Golgotha, de schedelplaats? En dat heeft te maken met de tempel en met het betalen van half shekels. En de, dan moeten we helemaal teruggaan. Om de eenvoudige reden dat er schedels, oftewel hoofden, geteld werden daar. Van iedereen ja, die geteld werd. Kijk, het verhaal nog van David die aan het tellen was. En dat was buiten de stad, opdat diegene die onrein zou zijn, niet de zaak zou verontreinigen. En Yeshua, er wordt gezegd, ja, het zijn de Romeinen die uiteindelijk de zaak uitvoerden. Dat lijkt mij stug. Waarom lijkt je me dat stug? Want na de wet, na de Torah, werd hij terechtgesteld. Dat staat er ook. Dat Caiaphas zegt. die geen schuld vond in hem. en dan zegt hij. berecht hem naar. jullie wet. Waarom denkt u dat Jezaja spreekt. dat hij niet meer om aan te zien was? Omdat als hij daar hangt. hoeveel stenen denkt u dat hij. naar zich toe heeft gekregen? En waar mikte men op? Gezicht op de ogen. In de poort. Daar, waar het tempel stond... is hij terechtgesteld. En daar hing hij met twee anderen. Ik kan me niet voorstellen... dat dat drie kruizen zijn. Het waren wel de dwarsbalken... die uiteindelijk aan de boom gehangen werden. En daar hingen de drie. Ik kan me niet voorstellen dat uiteindelijk het bevel komt om te kijken of zij al dood zijn, dat dan als hier een misdadiger hangt, in het midden hangt Yeshua, en hier hangt misdadiger 2, dat de beul komt, en alles gaat om de tijdsdruk, bij misdadiger 1 aankomt, en dan de botten breekt, opdat je dan natuurlijk je niet meer kan opdrukken en stikt, dan zegt, momentje, kom zo bij u. Dan loopt hij naar de volgende, dan doet hij het nog. En dan gaat hij terug en dan zegt hij tegen Yeshua, oh, die is al dood. Geloof je dat? Die hingen in een. en Yeshua hing met zijn gezicht naar de tempel. Maar denk je dat die hoofdman uiteindelijk tot conclusie komt met alles wat er gebeurt. Het wordt donker, de beving komt, het scheuren van voorhangsel enzovoort... Dat hij dat aan de andere kant uh, ten noorden van de Damascuspoort, dat hij dat had kunnen zien? Out of the question. Want alles tot in detail is gebeurd volgens de... en die voorschriften. Ik kan me ook niet voorstellen dat het ooit anders zou zijn gebeurd. Want dan hebben we een probleem. Maar het meest belangrijke aspect is zijn is een opstanding. Op het moment dat de aardbeving plaatsvindt en het donker wordt, dan staat er ook beschreven dat met die aardbeving niet alleen het voorhangsel van boven naar beneden scheurt. En dat kan ook niet anders, want die enorme sintel die erop ligt, die breekt. Die doet dit. Dus daarom scheurt het van boven naar beneden. Snap je dat? Die tempel die was enorm beschadigd. En zo beschadigd dat het Sahandrin is daar nooit meer teruggekomen. Prachtig in Talmuds beschreven. Met veel meer details. Wat er daarna ook nog met Pesach en met Yom Kippur, Dingen die compleet anders gingen. Waarvan niemand begreep hoe dat nou mogelijk was. Want het was volbracht. Toch? En op het moment dat die aardbeving plaatsvindt... dan staat er ook dat op dat moment... wat sprongen er ook open? Graven. En wat gebeurde er toen? Heel veel mensen denken dat die graven open gingen... en dat dan de heiligen zoals daar staat opstonden... oud testamentische, zoals men dat al zegt... en dat die dan verschenen aan menig een. Maar dat kan niet. Want deze mensen zijn opgestaan... Op het exact hetzelfde moment dat Yeshua opstond. En waarom is dat? Omdat de psalm zegt dat omhoogvoerende nam hij krijgsgevangenen met zich mee. En het is de dag der eerstelingen. Yeshua verschijnt voor zijn vader met bij hem de eerste oogst. Dat is het feest wat in vervulling gaat. En het is de kleine oogst. Daarom is het de barley oogst. De gerste oogst, De eerste. Maar is een vrij kleine oogst. En als hij voor de vader verschijnt. Dan verschijnt hij met de eerste. Daarom Paulus spreekt Paulus daar ook van. Over opstanding. Mooi hè? Het is zo mooi. Als Yeshua opstaat. Dan blijkt dat de volledige onschuld het beeld is van de schepper, de vader. En dat dat exact is wat de vader is. Wie van jullie heeft er een probleem als je nadenkt over de eeuwigheid? Waarom levert dat problemen op als je erover nadenkt? Omdat je in een conflict met jezelf bent. Omdat wij ons bevinden binnen tijd. Maar wat is tijd? Het is een illusie die wij prefereren om in te leven, net zolang dat wij de gedachten hebben dat er iets ontbreekt. En bij het ontbreken van zaken proberen wij dat buiten ons te vinden, toch? Daarom ben je met je vrouw niet in de laatste plaats, omdat wat bij jou ontbreekt. En wat onprettig aanvoelt. Je in ieder geval een partner hebt die je daarvoor kunt beschuldigen. Of doen jullie dat niet? Nee hè. Ik heb af en toe die nare trek, maar jullie niet hè. Tijd wordt ons gegund als wij leven in die illusie. De illusie dat iets bij ons Ontbreekt. En wij denken dat te moeten herstellen, compleet maken. Snapt u dat? Alles wat God gemaakt heeft is? Heeft God iets gemaakt wat onvolmaakt is? Oké, okay. hoe komen wij dan erbij dat dingen onvolmaakt zijn? Hoe komen wij erbij dat ziekte bestaat? Hoe komen wij daarbij? Maar dom, luister nou eens goed, dat is toch een realiteit? Wij beschouwen dat als een realiteit. Maar het is een absolute. Yeshua kwam naar deze wereld om één ding niet te doen en dat is. Hij kwam niet om te oordelen. Dat is niet nodig, omdat wij die binnen illusies leven perfect in staat zijn om dat zelf te doen. Of niet? In alle aspecten van de komst van Yeshua heeft hij laten zien dat hij deed wiens wil van de vader. En elke keer, en op het laatst zegt hij ook, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij was volkomen één met zijn vader. En dat blijkt, want na die drie nachten en drie dagen was het graf leeg. De liefde die volmaakt is, wordt hier op alle aspecten tentoongesteld. gesteld. En er wordt ook gezegd voor diegene die komen. Mirjam die komt. En wat wordt er dan gezegd? Wees niet bevreesd. Als wij teruggaan naar het begin van het woord... en we kijken en we spreken... En we lezen over de Hof van Eden. Wat is daar dan de situatie? Is daar iemand die iets behoeft? Had iemand daar een illusie van... Er ontbreekt hier wat? Die situatie is de realiteit... Die voor ons allemaal weggelegd is. Als het voorhangsel scheurt... En iedereen opnieuw wordt uitgenodigd... Om te komen tot de Vader... Iedereen. En iedereen die wil, kan komen. Toch? Daarom is die oogst, die eindoogst, een enorme oogst. Want toen uit Egypte het volk van Israël toog, wie waren dan degenen bij elkaar? Toen men uit Egypte vertrok, wie waren zij dan? Het volk van Israël. Was, waren dat de enigen? En met hen trok een grote menigte van wat we noemden vreemdelingen. Die allemaal hun plek hadden en kregen onder de stammen van Israël. En ook hier komt opnieuw de uitnodiging. De prachtige uitnodiging. Dat alle kunnen komen tot erkentenis der waarheid. En die is de waarheid is. De opstanding. De afwezigheid van de dood. Als Jezus rondwandelt. En vele wonderen en tekenen verrichten. Wij noemen dat wonderen en tekenen. En wij staan te kijken als een soort publiek bij Hans Klok en Co. Als het gebeurt. Maar het enige wat je ziet gebeuren is. Dat Yeshua... Wat doet hij? Hij laat wat zien? De werkelijkheid. Toch? En die uitnodiging geldt als hij ook zegt, grotere dingen dan ik zult gij doen. Vanaf het kantelmoment waaronder het hoofd, onder zijn hoofd, alles weer wordt tot die eenheid. Ik vind het mooi dat in het Engels, als je het hebt over verzoening, dan noem je dat in het Engels atonement. En als je dan kijkt, wat betekent atonement, dan zijn er drie woorden, at one ment, Oftewel, als één bedoeld. Een verzoening betekent, daar waar scheiding ligt, weer één maken. En dat vind ik mooi, voor het volk van Israël, als Yeshua verschijnt, is hij voor het volk van Israël, voor iedereen is hij acceptabel. Hoezo is die voor iedereen acceptabel? Voor Juda is die acceptabel, want hij is koning. Voor Efraïm is die acceptabel, want hij is eerstgeborene. Dat is uit elkaar gehaald. Voor de Levieten is hij acceptabel, want hij is... Amen. Het is zo een onvoorstelbaar feest. Wat Yeshua... In elk detail heeft volbracht. En getoond heeft dat hij is de weg, de waarheid en het leven. En dat hij kwam om niet zomaar leven te geven, maar leven in overvloed. Zijn jullie blij? Het volmaakte offer is volbracht. Amen.